De Marokkaanse regering ontkent dat PvdA-Kamerlid Lianne Ploemen en Europarlementariër Kati Piri gisteren niet naar al Hoceima en Nador mochten reizen. De twee parlementariërs waren in Marokko om hun solidariteit te betuigen met de protestbeweging Hirak in het rifgebied. Gisteren wilden ze een bezoek brengen naar al en en Nador, maar kregen toen te horen dat dat deel van het programma niet door kon gaan. De vervolging van de MH17-daders staat bovenaan de lijst met onderwerpen die minister Blok van Buitenlandse Zaken morgen in Moskou gaat bespreken met zijn Russische collega Lavrov. Hij wil nog een keer benadrukken dat het van het grootste belang is dat Rusland meewerkt aan de vervolging van de daders. Daarnaast gaat Blok de Russische minister vragen een bijdrage te leveren aan het stoppen van het conflict in Syrië. Het lijkt erop dat zorgverzekeraars de wet overtreden... door het surfgedrag van gebruikers te registreren... en door te sturen naar Facebook. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. Een reactie op het nieuws dat veel zorgverzekeraars gebruik maken... van een zogenoemde tracking-pixel. Die stuurt informatie over de bezoeker van de website door naar Facebook. Volgens de autoriteit persoonsgegevens moet een bedrijf... een fatsoenlijke reden hebben om die informatie te delen... en er lijkt in dit geval geen sprake van te zijn. Het weer tot besluit vanavond komen verspreid over het land... nog een paar flinke buien voor. Vannacht koelt het af naar een graad of zeven en is er kans op mist. Morgen overdag in het noordoosten kans op flinke buien. In het zuidwesten is er kans op zon. Het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. AMB, verkeersinformatie. Er staat een flinke file op de A2, Belgische grens Eindhoven... tussen Gronsveld en Maastricht, 4 kilometer. En de verdraging is daar ook 20 minuten. Ze zijn daar bezig met wegwerkzaamheden. De weg is ook helemaal dicht vannacht. Op de A12, Arnhem-Utrecht, ook een file door wegwerkzaamheden... tussen Oosterbeek en Afrit-Wageningen, 2 kilometer. <zien>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 al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl Binnenkort is er weer de Koningsdagtrekking van de Staatsloterij. Je doet wel mee, toch? Speel bewust 18+. Plus. Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Eén dag per jaar vieren we allemaal hetzelfde feest. De Koningsdagtrekking van de Staatsloterij. Ja, en op zo'n dag trek je natuurlijk iets oranjes aan. Koningsdag kan, koningsdag kan het, koningsdag het gebeuren. Kan het gebeuren.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 En met in dit laatste uurtje voetbal. De beslissende minuten in de kwartfinales van de Europa League. Ja, en vanavond vallen er ook prijzen bij de World Press Photo. oud juliet Pim Ras is hier, sportfotograaf. Met hem bespreken we de inzendingen en de winnaar die straks bekend wordt gemaakt. Maar eerst het is vier minuten over tien. We zetten voor u het belangrijkste sportnieuws van vandaag op de rij. De Jupiter League wedstrijd Jong PSV tegen Goa Eagles wordt niet afgemaakt. Het duel werd deze week vlak voor het einde gestaakt vanwege onweer. De 6-0 stand wordt nu de uitslag. De 50-jarige voetbalscheidsrechter Reynold Wiedemeyer bergt zijn fluiten en kaarten per direct op. Hij voelt zich fysiek niet goed genoeg meer. En schaatsen Het de Bergsma stapt in ieder geval voor twee jaar van het ijs. De Amerikaanse wil een gezin gaan stichten met haar man Jorrit Bergsma. De Nederlandse handballers moeten het in het kwalificatietoernooi voor het EK van 2020 op gaan nemen tegen Slovenië, Letland en Estland. En van Tiger Woods gaat weer meedoen aan de US Open. De drievoudig winnaar van het toernooi deed daar voor het laatste aan mee in 2015. En bij de US in het tennis zal er voor het eerst een groot, uh, in een grote nooi gebruik gemaakt gaan worden van een schotklok bij het serveren. Binnen een bepaalde tijd, ik geloof 25 seconden, moet er geserveerd zijn. Dit is bedoeld om de vaart erin te houden. In Langs de Lijn en Omstreken komen we met enige regelmaat terug op momenten waarin een detail het verschil maakt tussen succes en mislukking in de sport. Dat kan een innovatie zijn, een samenloop van omstandigheden. of, zoals vandaag, een bizar ongeval in de achtertuin. Rob Omens stond op het punt om door te breken als voetballer. Tot het uh, verschonen van een vissenkom hem bijna vertaald werd. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Preda in Tilburg. De clash van de twee steden. Altijd fanatieke partijen voetbal, ook vanmiddag weer hier. De zon schijnt op 24 april 2005 als NAC en Willem II elkaar treffen in Breda. Het is bij vlagen spijkerhard. Willem II stevend af op een verrassende overwinning. In de 89e minuut meldt zich in het shirt van Willem II Rob Omens aan de zijlijn. 25 jaar, kind uit de streek... Hij lost Jato Cizé af en maakt zijn eerste minuten in de eredivisie. Je hebt er altijd naar uitgekeken en dan komt dat moment... dat dat dan bij de rivalen in Breda is, uh, is wel extra bijzonder. Maar uh, ja, dat was voor mij een supermooie dag met een overwinning. NAC probeert het er nog, maar het hoeft niet meer. Hier in uh, Breda wint Willem met 2 met 2-1 van NAC. Ze zeggen wel dat je moet op je hoogtepunt stoppen. Dus uh, dat is, uh, uiteindelijk uh, is dat ook zo gegaan. Het is 25 april 2005. Rob Omens kan nog nagenieten van de mooie zondag. Pas op maandagavond moet hij zich weer melden voor een wedstrijd met de beloftes. Alle tijd dus voor wat huishoudelijke taken. Zoals het verzorgen van de goudvissen. Uh, ik had een uh, redelijk groot aquarium thuis. En uh, één keer in de zoveel tijd ging ik, uh, ging ik dat schoonmaken. Uh, omdat het zo groot was, uh, deed ik dat altijd buiten in de tuin. Het uh, paste niet onder de kraan uh, in de keuken. En uh, ja, mijn handen hadden al in het aquarium gezeten, waren wat glad. Ik verlies de grip over die uh, vissenkom en uh, hij geluidt uit mijn handen. En door de druk van het water uh, klapt hij kapot. En op dat moment had ik een reflex, uh, waardoor uh, ja, uh, op een heel ongelukkig moment uh, ja, mijn hand aan glas raakt, uh, waarbij al mijn... Uh, Pezen, zenuwen, slagaders, alles ging, ja, ging gewoon door. Het was net of je met een, met een fles cola uh, net geschud had... en dan, uh, dan de eraf afhaalde. De, de bloed spoot alle kanten op. Uh, ja, de, de, de liep, ik vloor ja, heel veel bloed. En uh, ja, dat was echt, uh, zag er heel heftig uit. Nou ja, op dat moment uh, dacht ik alleen van... Uh, ik moet hulp halen... Uh, het was in de achtertuin. Uh, ik ben door het huis gelopen. Uh, ik, ik heb mijn hand ondersteund, hand slash pols. Uh, uiteindelijk de voordeur open gedaan en mijn overbuurvrouw was de raam aan het zemen. Ik heb nog kunnen roepen, help, help. En uh, op dat moment ja, uh, verlies je zoveel bloed dat je uh, minder scherp wordt. En uh, ja, uh, vanaf dat moment uh, staat het mij niet helemaal uh, helder voor de geest. In het ziekenhuis uh, hebben ze mij geopereerd. Uh, uiteindelijk is dat volgens mij een acht à negen uur durende operatie geweest... waarbij uh, ze alle pezen hebben moeten ophalen. Ja, slagaders en uh, aders uh, zo goed mogelijk weer uh, ja, met elkaar verbonden, om het zo maar te zeggen. Ja, ik weet alleen nog dat ik bijkwam de ochtend erop... en ik zat met twee handen in het, uh, in het gips. En uh, ja, dan uh, ja, begint een nieuwe, nieuwe wereld. De nieuwe wereld van Rob Omens. Al is het besef in het ziekenhuis nog niet helemaal aanwezig. Dat hij een heftig ongeluk heeft meegemaakt, is hem wel duidelijk. Maar Omens richt zich gewoon op nieuwe voetbaldoelen. Ik had wel wat meer blessures gehad uh, aan mijn benen... gedurende mijn carrière maar Maar uh, ze zei: het wordt, een, uh, ja, het wordt een hele lange revalidatie. Je fijne motoriek, alles wat, je normaal, gesproken, wat normaal is voor iedereen. Uh, Daar had de arts al verteld, dat zal voor jou niet meer normaal zijn. Het was een beetje eind april, dus ik denk, ja, begin van het nieuwe seizoen... Uh, ja, geen probleem, het zijn mijn handen, dus uh, dat zal zeker goed komen. Dus dat was uh, de, de eerste dag, daar dacht ik er zo over. Uiteindelijk heb ik een aantal weken in het ziekenhuis gelegen. Uh, en, en toen werd al wel vrij snel duidelijk dat, uh, ja, dat dit inderdaad een lange revalidatie werd... om überhaupt mijn handen de rest van mijn leven te kunnen gaan gebruiken. In eerste instantie hebben ze mij geopereerd alles zo goed mogelijk uh, weer met elkaar verbonden. Toen is er heel veel littekenweefsel gaan groeien en dergelijke. Uh, ik had sowieso geen gevoel meer in de hand. Uh, ik moest alles opnieuw gaan uh, leren om te bewegen. Uiteindelijk ben ik in 2,5 jaar tijd een keer of acht geopereerd. Uh, diverse pezen zijn ook uh, anders met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld dat de uh, pees van mijn pink op mijn duim is gezet... Dus moest dat signaal uit je hoofd weer gestuurd worden... dat je gewoon logisch kon gaan bewegen. En de grove motoriek is wel uiteindelijk gelukt. De fijne motoriek, daar was te veel voor kapot. De gevolgen aan de hand zijn blijvend. Maar voetballen, dat doe je toch met je voeten? En dus gaat Rob Omens een half jaar na het Vissencom-incident... vol goede moed naar het trainingsveld van Helmond Sport. Daar is Omens bekend. Hij speelde er een tijdje op huurbasis. Na een kwartier uh, werd eigenlijk al duidelijk dat, uh, dat, dat mijn hand een hele rare kleur kreeg. Die werd uh, wit, paars, blauw. En op dat moment uh, dacht ik echt van wat, wat gebeurt hier... Ben ik naar binnen gegaan, terug naar de arts en toen bleek eigenlijk dat mijn doorbloeding ook zo slecht was. Op het moment dat ik langere tijd buiten was bij uh, ja, niet al te hoge temperaturen, dat uh, kort door de bocht zou je hand dan uh, eigenlijk gewoon afsterven omdat die uh, bloed, uh, geen bloed meer heeft, dus geen zuurstof. En uh, ja, die houdt het dan niet vol. En dat betekent eigenlijk ja, concreet dat je uh, dat voetbal buiten, uh, zeker in de wintermaanden, uh, ja, niet haalbaar is. Die klap kwam redelijk hard aan, alleen in je hoofd uh, ja, heb je natuurlijk al een uh, hele overlevingstocht gehad... Hè, waarbij uiteindelijk uh, ja, dat je überhaupt niet bent, daar ben je al mega blij mee. Dus de voetbal wordt dan uh, van hoofdzaak al geleidelijk wordt dat al bijzaak. Die dag, uh, ja, die heeft mijn leven gewoon veranderd. Ik heb gewoon een leven voor die dag en daarna en... Uh, Ergens heeft het mijn leven uh, ja, verrijkt. Wil ik, niet zeggen. ik ben wel breder mezelf gaan oriënteren. Uh, dat heeft er ook mee te maken dat ik die voetbalwereld ja, toch ben uitgestapt en meer het bedrijfsleven ben ingegaan. Je leert ook weer, je kijkt anders naar dingen. Uh, niks is uh, normaal. Uh, ja, het, het, ja, het heeft me ook goede dingen gebracht, zeker. Uh, je bent blij dat je hier bent. En, uh, ja, dat is denk ik het belangrijkste. Ja. Blijf gaan aanlopen. Nou, aanlopen in het leven. Oppassen met die vier seconden, zo is het. Um, 12 minuten over 10. Ja, tijd voor de Europa League. Uh, die kwartfinales. Wie komt er in de halve finales? Armen ook, die vocht het allemaal. De tweede helft. Zijn allemaal bezig. Ja, een jaar geleden zaten we nog in, in spanning toen Ajax tegen Schalke speelde. zo dus ja. ongeveer rond dit tijdstip. Dat lijkt al een, een eeuwigheid geleden. Ajax ging toen door naar de halve finale en toen uiteindelijk zelfs naar de finale. Maar nu helaas uh, geen Nederlandse inbreng. Tweede helft is inmiddels op uh, alle velden weer een minuut of uh, vijf oud. Nog geen verandering in de score. Wel bijna de 4-1 voor Marseille. En dat zou ze wel even een... Uh, wat adem hebben verschat. Want ze moeten echt oppassen. 3-2 voor Leipzig. En Leipzig gaat gewoon weer door naar de halffinale. Maar de 4-1 van Marseille ging er net niet in. Goede redding van de doelman van de Duitsers. Blijft daar in het uh, schitterende Velodroom. Wat een mooi stadion is dat toch in Zuid-Frankrijk. 3-1 voor de thuisploeg. Dat wel een belangrijke speler, Sar, geblesseerd heeft zien uitvallen. Adil Rami voor hem in de ploeg gekomen. Dat zou nog wel eens de ploeg kunnen opbreken. Maar goed, dat gaan we zien in het verloop van de tweede helft. Bij CSK arsenal is het ook nog 1-0 nadat Arsenal in Londen 4-1 won. Het is allemaal niet zo flitsend en goed als in die thuiswedstrijd... wat Arsenal allemaal laat zien. Maar ja, ze hebben ook een buffertje. Tshalov maakte de enige goal van die wedstrijd tot nu toe. En ik ben heel benieuwd naar Sporting Atletico Madrid. Want Atletico heeft het echt moeilijk. In de stromende regen in Lissabon. Geen Dost, wel zijn vervanger. Montero, die maakte de 1-0. En Sporting is aan het drukken op de goal. Van de favoriet misschien wel op de eindzege in de Europa League. Maar Atletico is er nog niet. En zal echt vol aan de bak moeten. Salzburg Lazio, dat is een wedstrijd... Die Een beetje uit de toon valt. Vooral nog 0-0 daar. En ja, laat het maar aan de Italiaanse ploeg over. Lazio in dit geval, om zo'n wedstrijd helemaal dood te maken. Zij hebben thuis 4-2 gewonnen. En het enige wat zij in Oostenrijk komen moeten doen is verdedigen. En die voorsprong verdedigen. En dat lukt ze vooral nog uitstekend. Daar dus 0-0. En er zouden dus twee Romeinse clubs. In de halve finale van een Europees toernooi zit de AS Roma in de Champions League en wellicht Lazio dus straks bij de laatste vier in de Europa League. Hier in de studio, uh, Pimbras fotograaf, sportfotograaf, maar, ik, dat, maar je maakt ook andere foto's. Ja. Volgens mij. Uh, dat Pimbras. is een veelgemaakte fout van mensen dat ze zeggen Pimbras sportfotograaf. Ja. ja maar je, nou ja, zo verder. Pimbras is wel een sportfotograaf, maar ook gewoon een fotograaf die andere dingen fotografeert dan sport. Ja. Uh, ...portretten, reportages... Uh, ...ook buitenland voor artsen zonder grenzen... ...derde zon ben ik geweest. De prijs gewonnen dus niet... voor Karstee bijvoorbeeld. Die, Koningin die Koningsdag. Ja, dat zeg ik. Kijk, ik fotografeerde twee keer per jaar de koning... Uh, ...bij Koningsdag en Prinsjesdag... ...en daar was ik in Apeldoorn ook bij. En dat heeft mij uiteindelijk uh, de meest prestigieuze prijs opgeleverd... ...in de Nederlandse fotografie de zilveren camera in dat jaar. Ja. Ja. En dan, maar dan nog zien mensen je altijd als die sportfotograaf. Maar je ja. maakt ook Robert van Persie, de duikling ja, tegen Spanje. Ja, ik maak de, de duiken. Ik heb uh, eigenlijk, uh, als je hem langs zit... ik heb een soort de wall of fame thuis van allemaal, uh, allemaal uh, trofeeën. En dat zijn eigenlijk allemaal momenten uit de Nederlandse sporthistorie. Dus uh, de, de kippenvel van Marianne Vos, toen ze over de finish kwam in Londen. Uh, van Persie, uh, de, de, de, de liggende Daphne Schippers... die kijkt dat ze goud verloren heeft in, uh, in Rio... Ja, dat zijn natuurlijk wel de momenten waar je als fotograaf uh, bij wil zijn... en het uh, ook fotograferen. Ja, we gaan het zo met je hebben over de momenten van dit jaar. Hè, de, die zijn vastgelegd, de WordPress-foto. Ja. Misschien is het leuk, uh, of, of vast even voor de luisteraar... want we gaan eerst zo even naar muziek luisteren. Als wel vast uh, even een gratis tipje op de website scroll.nieuwsuur.nl scrolls, als je hè, naar beneden scrollt, scroll.nieuws.nl. Scroll Daar zit een mooi overzichtje van de foto's en de verhalen. Het zijn zes foto's. Dan kunt u vast even bekijken en dan gaan we ze zo bespreken dus met Pim Gas. Back and hold me. Matchcenter Europa League. We hebben reden om naar Amal te gaan, want. Ja, het is nu helemaal los hoor. Er gebeuren gekke dingen. Het gekst misschien nog wel in Rusland. CSK, Moskou, Arsenal. Arsenal won in Londen met 4-1. Dus moet CSK thuis met 3-0 winnen. Ze staan nu 2-0 voor. Niet meer 1-0, maar ze hebben die voorsprong verdubbeld. En dan ziet het er echt niet goed uit voor Arsenal. Nababkin maakt de tweede goal. En de Russen hebben nu nog 40 minuten om een derde treffer te maken. En mocht dat lukken, dan is dit net zo'n geweldige comeback... als die van AS Roma in de Champions League. Of was die van Juventus gisteren tegen Real Madrid. Dit zou ook een enorme stunt zijn mocht dit lukken. Er gebeuren ook hele gekke dingen bij Salzburg. Lazio-Roma, twee goals in één minuut. Lazio leek het al helemaal af te hebben gemaakt door de goal van Immobile. Dat was de 0-1, topscorer van de Serie A. Met 27 goals. Lazio won in Italië vorige week met 4-2 van Salzburg. Maar een minuut later, Daboer al met de gelijkmaker voor de Oostenrijkers. De 1-1. Salzburg heeft nog twee treffers nodig. Op dit moment lijkt Lazio nog wel naar de halve finale te gaan. Maar dat is nog niet alles, want we hebben ook Marseille tegen Leipzig. De wedstrijd waar het vooral gebeurt natuurlijk, want zoveel goals in de eerste helft. Marseille stond 3-1 voor. Dat is genoeg voor de Fransen om door te gaan. Maar Leipzig maakt zojuist de 3-2. En met die score gaan de Duitsers weer door naar de halffinale. Het verschuift aan alle kanten. En het is bijna net zo'n spannende avond... als die Champions League-avonden van dinsdag en woensdag. Nog een half uur te gaan in de Europa League. En het is weer een uh, heerlijk Europees avondje geworden. Ja, Uit een uh, selectie van tienduizenden foto's... wordt vanavond dus de, de winnende World Press-foto gekozen. Het is de 61ste keer dat uh, de prestigieuze prijs wordt uitgereikt. Vanavond gebeurt dat in de Westergasfabriek in Amsterdam. Bij ons in de studio zilveren camera winnaar Pim Ras... die we net al hoorden... Ik heb er twee keer in de sportjury mogen zitten. De deelsportjury, zoals dat heet. Oh ja, de deelsportjury, nou ja, dan maak je voorselectie. Dan maak veel? je voorselectie. Dan ga je zitten om negen uur s ochtends met een dekentje over je, over je beentjes heen. Met twee andere juryleden. Vaak hele bekende mensen uit de internationale sportfotografie. En dan krijg je 10.000 foto's voor je kiezen. En dan moet je binnen één of twee seconden zeggen. Die foto gaat door en die foto gaat niet door. En uiteindelijk van die 10.000 uh, moet je uiteindelijk op 10 uitkomen. En die gaan dan door naar de finale. Uh, waar de, waarvan er weer drie worden uitgekozen. Het is heel fascinerend. Uh, heel fascinerend, want soms denk je wel eens van... Uh, god, daar komt een foto dadelijk naar voren... en dan zie je hem op, het, op dat grote scherm... en dan valt hij helemaal weg... Terwijl je een foto denkt van, nou dat zit dat, in, zie je ineens op dit scherm. Maar je kijkt naar een heel groot scherm. En dan pakt die foto je gewoon. Dan heb je ineens van wow. En dan heb je dan met z'n drieën tegelijk dat gevoel. En dan weet je, nou die, die foto gaat gewoon winnen. Ja, nou, ja. Dat, dat was dus vorig jaar het geval met de foto's die we hadden uitgekozen bij Sport. Die hadden alle drie uh, gewonnen, zou maar zeggen. Maar dat selectieproces, dat is toch voor, voor jou als fotograaf, dat, toch, dat doe je eigenlijk de hele dag natuurlijk. Je, je, schiet, ja, je, kijk, je schiet je, je, je, je helemaal lekker en dan uh, <laughs> hup op de, achter de laptop. En dan ja, heel snel ja, ja Zeker bij voetbal natuurlijk. Dan kijk je natuurlijk naar de momenten. Ik bedoel, je kijkt natuurlijk als je bij, bij, bij, bij een. Uh, bij een dat ajax zit en, en dan kijk je gelijk de, de goal die de wedstrijd beslist. Daar ga je naar op zoek. Maar uh, als je natuurlijk, in, dat, dat zie je ook aan de inzendingen, in dit geval ook in de categorie sport. Er zit zoveel diversiteit in die inzendingen. Het is natuurlijk piek actie. Dus actie, dus inderdaad zoals een foto van uh, vorig jaar die gewonnen had van, uh, van Usain Bolt, die, uh, die lachend uh, over de finish komt bij een Olympische Spelen. En je ziet dit jaar dat de jury bij sport daar helemaal niet voor gekozen heeft. Die heeft echt gekozen voor, voor drie foto's die de totaal totaal niet echt uh, topsportfoto top zijn. Het zijn meer achtergrondfoto's bij de sport. Dus het is heel opvallend dat de ene keer een jury eh, kiest voor hele harde actiesfoto's in sport. En andere keer wat, wat, mee, wat meer de softere kant van de sport. Of de andere kant van de sport. Ja, daarmee en, raken we eigenlijk meteen aan, aan het thema. van ja, zo'n verkiezing. Hoe objectief is dat nou eigenlijk? Of, of kunnen we eigenlijk gewoon meteen vaststellen... Nee. het is absoluut niet objectief? Nou ja, het is in zoveel objectief. Je hebt natuurlijk niet te maken. Je hebt natuurlijk te maken met een, met een, met een, met een jury van, van best wel aardig wat mensen. Dus die hebben allemaal een mening. Het zijn allemaal mensen die in het vakgebied zitten. Dus die hebben echt wel kijk op. En, en, en, en uiteindelijk komt er dan die ene foto naar, naar voren... Eh, waarvan iedereen zegt van dat, dat moet hem zijn. En dat is, dat is best wel arbitrair. Want zo'n categorie, dus als, als ik dit jaar een foto van een... Van het actiemoment dat het gemaakt in de topsport had ik gewoon geen kans gemaakt, want dit jaar. Nou ja, had, die blijkbaar die, die niet had wel anders. kans gemaakt. alleen dan is er een discussie van. Nou ja, kijk, zo'n foto van Usain Bolt die hebben we nou wel gezien. Laten we nu eens gaan kijken voor naar iets anders, de andere kant van. Er zijn zoveel meer dingen dan, andere, dan alleen maar die topsportfotografie. Er zijn ook dingen inderdaad, zoals inderdaad een foto die nu genomineerd is van een van een van een duel tussen twee, twee dorpen of twee mensen die aan de ene kant van de rivier en de andere kant van de rivier wonen. Die gaan met elkaar in een clash <laughs> om een bal bij een rivier. Ja, je denkt, dat heeft niet met sport te maken. Maar het is toch een fascinerend beeld. En dat, dus, dus ook, dat, het geeft ook een keer de, de inkijk op een andere soort van fotografie. Weet je. Het hoeft niet altijd die perfecte actiefoto te zijn. Want ja, de, de, de, de ene keer komt dat wel naar boven, de andere keer niet. Dat is, maar, maar, maar als jij een foto ziet, hè, waar moet dan volgens jou... Uh, wat is zijn de minimale basiskwaliteiten waar een foto nou, aan moet voldoen? De, de foto moet scherp zijn. Nou, dat zul je zien, dan zeg je weer van ja, maar jouw, jouw foto van Arjen Robbe, die uh, naar Casillas gaat, die onscherp is, terwijl de actie op de, de bank ligt. Dat is, uh, dat is een legendarische foto inmiddels. Die heb ik gemaakt in, bij, uh, bij Nederland-Spanje. Mm -hmm. Toen uh, Arjen Robbe op, de, op keeper afkant schoot mij scherp naar de bank, waar iedereen aan het juichen was. En dat was een beetje de saamhorigheid die, dat, uh, die in dat team zat. Dat gaf die foto weer. Maar over het algemeen moet een foto wel scherp zijn. Maar zeker Zeker, wat de jury in dit geval ook zegt, een jury Ja, de foto, zeker de WorldPress-foto, moet iets met je doen. Dat moet je raken. Dat is, natuurlijk een redelijk algemeen, ja, dat is natuurlijk een redelijk algemeen gegeven. Maar ja, het moet je wel ontroeren. En zeker als je de verhalen erachter hoort, zeker van de zes genomineerde foto's. Ja, die ontroeren ieder op eigen manier. En dan is Het is moeilijk om, om allemaal zes even kort langs te gaan. Ik noem net al even de website van NieuwsUrs. Ja. Nieuws.nl, maar ook onze eigen webcambaas. Die doet er alles aan om dat, uh, om dat heel goed in beeld te krijgen. Dus uh, ga vooral dat even zien op NPO Radio ja. 1nl het zijn er zes. Ja. Uh, beschrijf ze even heel kort. Nou ja, je hebt, je hebt zeg maar de, de, Je zou zeggen: uh, als je puur over World Press foto hebt, dus echt, echt een persfoto, dan zijn er twee foto's die echt uh, outstanding zijn. Dat is de foto van, uh, van de aanval uh, op, uh, op een Amerikaanse toeriste op de brug uh, in Londen die geraakt is door, de auto, door een auto. En ik, even, ik zit me zo in te denken dat die mensen thuis luisteren... en dan ja, zeg ik, doe nou die, even de die, die, die ogen Die vrouw dicht. ligt op de grond. Ja, die vrouw ligt op de grond. Ze is net geraakt door een auto. Die is bij Westminster Bridge uh, op mensen ingereden. En een omstander die probeert haar te redden. En die vrouw die kijkt heel erg in de camera van... Uh, ja, uh, uh, fotograaf red mij of iets dergelijks. Er komt bloed uit de mond en dat en dingen. Een hele harde nieuwsfoto. Echt een foto van de fotograaf is daar... Uh, hij zei, hij is op de, op de goede plek, op de goede tijd, op okay. de goede plaats. Tot hij anders wordt het heel lang namelijk voor ja, zes En uh, de tweede foto is een foto van een brandende demonstrant. Een demonstrant die in, ja, in de hand staat letterlijk, in, figuurlijk, in Venezuela. Dus dat, zijn, meest, dat is de mee, meest spectaculaire van de zes Ja, vrienden. dat zijn wel de meest spectaculaire. Maar dat is echt, echt maar een pure, keiharde nieuwsfoto. Uh, waar eigenlijk een persfoto aan zou moeten voldoen. Maar aan de andere kant heb je juist weer twee foto's... die, uh, ondanks het feit dat ze in een oorlog gemaakt zijn... toch een heel menselijk gezicht hebben. Dat zijn namelijk de twee foto's van Ivor Prickett... Uh, uit Mosul uh, een, een jongetje wat uh, wat als menselijk schild gediend heeft uh, wordt uh, uit, uh, uit wordt opgepakt door een A door een uh, door een Irak uh, militair en die ja dat jongetje dat dat, dat dat dat dat dat ligt heel mooi sereen op zijn schouder en uh, ja, dat, is, dat is weer een soort menselijk gezicht in een keiharde wereld. En dat is ook hetzelfde. Dezelfde fotograaf heeft ook een foto gemaakt van een rij mensen... die staan te wachten in Mozul op hulp van een hulpkonvooi. En er is één meisje wat heel erg centraal op de foto staat... waar je gelijk naar kijkt. En dat, dat is ook een prachtige foto. Dat zijn dus het, het menselijke gezicht in de oorlog. Daarnaast heb je nog een foto van een, een portret van een meisje, Aisha, van 14. Uh, die was ontvoerd door Boko Haram. En zij werd uh, om, heel omhangen met explosieven maar ze wist te ontkomen. En de fotograaf heeft echt een prachtig integer portret van haar gemaakt. Dan zou je zeggen, ja, dat, lijkt, dat, dat is dan weer zo'n foto. In de eerste instantie denk je, van, wat, wat, wat doet dat daar? Maar als je dan het verhaal leest eromheen, en die ziet de hele serie dan moet je dat, dat dat heeft me echt heel erg geraakt die foto ja. Terwijl je juist zou zeggen die andere twee foto's die tech, die topnieuwsfoto's ja die hebben die, dat daar zou je meer zeggen die hebben meer dat wow-effect maar, maar, zo, maar de zou de afvraag... die foto je ook geraakt hebben exact zou die foto je ook geraakt hebben als je het verhaal nee, dan niet en Nee, zou ik hem ken. toch minder geraakt hebben en dat, is hele, ja. dat is het hele dat is maar het, dat is wel een discussiepunt dat is een natuurlijk. discussiepunt absoluut ja, ja. absoluut dus uh, ja, dat is, dat is het arbitraire in foto's. Je zou zeggen: gelijk in één keer, pats, die foto moet, dat zeker met sportfoto's. Zoals vorig jaar, waar ik in de jury zat, had ik echt zo'n wow dat ik dacht: van dat zijn de foto's. En nu heb je dus echt zes verschillende foto's, uh, die allemaal een ander karakter hebben en die allemaal op, op hun eigen manier je toch roeren. Ja, het zijn allemaal foto's van mannelijke fotografen. Dan moet ja. je daar altijd heel erg goed mee opletten. Uh, vandaag de dag uh, ja. is, is dat een issue. Zijn er eigenlijk veel vrouwelijke fotografen in Nederland? In Nederland sowieso. Zit er bijna, zijn er heel weinig uh, Nederlandse, uh, sowieso geen sportfotografen. Uh, niet echt, niet, er zijn een aantal, maar niet als niet, nou, dus ik denk dat er in totaal drie sportfotografen zijn. En die zitten nog niet eens op het voetbalveld. Die zitten meer bij het schaatsen en zo, en atletiek. Uh -huh. uh, want als, als vrouwelijke fotografen, zeker in de Kuip of zo... ben je over het algemeen niet echt blij. Want constant krijg je allerlei verwensingen naar je hoofd en zo. Ja. Het is een hele mannelijke wereld en ook een hele harde wereld. Ik bedoel, zeker als er dadelijk weer prijzen worden uitgedeeld... zoals zonder bij PSV, Ajax, als PSV. Ja, dan is het weer gewoon beuken. Dan is het weer gewoon rammen om, ja. om op de beste plek te staan. En ja, als, mm. niet dat een vrouw dat niet kan. Nee. Maar, uh, maar dat je dus zeggen echt, de, de genomineerden zijn qua geslacht een afspiegeling van... Ja. Fotografie, ja. Ja. ja, dat denk ik wel. Ja. En uh, je zou zeggen, juist vrouwen hebben natuurlijk bepaalde kwaliteiten. Die kunnen soms wat meer met empathisch vermogen bepaalde onderwerpen bestrijken. Die mannen, waar, waar, waar mannen. Kijk, zo'n serie van die dames, van die meisjes die ontvoerd zijn door de Boko Haram. Zou je ook kunnen zeggen, ja, juist een vrouw zou daar nog misschien meer het vertrouwen kunnen winnen van die meisjes. Maar die fotograaf heeft zo'n mooie prestatie geleverd om dat vertrouwen te winnen. Dat is ook weer mooi. Maar ja. de, toch, daar wil ik ook nog wel een keer een boom over zetten. Dat doen we nu heel kort. Jullie kijken toch naar de foto's... en dan pas wie die foto ja, gemaakt heeft? Absoluut, absoluut. Dus je gaat er niet vooraf... Oh, nee, nee, nee, deze moet door, niet. want die is door een vrouw gemaakt? Nee, helemaal Doe. niet. Zo, zo, dat is ook zo. Kijk, je, als je, zoals ik al zei... je hebt 10.000 foto's... elke jury heeft zeg maar zeg maar 10.000 foto's te bekijken. Die gaan echt niet kijken, oh, die is die foto door een vrouw gemaakt. Nee. Ze kijken gewoon puur naar de, de, de, in twee seconden... naar het visuele aspecten van die foto... of die foto je raakt of niet. Dan gaat een foto door. Maar straks, hoe, hoe wordt het uiteindelijk besloten? Want we gaan uh, uh, ergens over tien <laughs> minuten naar die... Uh, neem ik door? Is, is dat... Uh, mensen konden iets tellen of zo, het is gewoon zijn, de jury? Nou, uiteindelijk zijn er gewoon, ik er geloof ik... Negen, negen vrouwelijke juryleden notabene... en acht mannelijke juryleden in de, in de uiteindelijke jury... die uiteindelijk zullen er dus deze zes over zijn gebleven. En uiteindelijk moeten ze dan... En gaan ze stemmen wie uiteindelijk uh, welke foto uiteindelijk World Press foto van het jaar wordt ja. of is geworden? Want dat weten zij waarschijnlijk Iets, dat maar, weten wij. Het blijft de jury stemmen, dus niet dat je als publiek uh, je kunt meenemen. Nee, nee je kunt je, er is wel een publieksjury jury volgens mij, maar, een jury, maar dat, is niet, uh, Bepalend. dat is niet leidend voor de, voor de, voor de foto van het jaar. Zeg okay, maar. Nou, we gaan het straks allemaal live meemaken. Ja, zeker. Radio 1. Jeroen van weer met het nos De Britse regering is het erover eens dat er moet worden ingegrepen in Syrië. om te voorkomen dat er ooit nog chemische wapens worden gebruikt in het land. Volgens premier May is het zeer waarschijnlijk dat het bewind van de Syrische president Assad. verantwoordelijk is voor de aanval op de plaats Douma. Daarbij zijn hoogstwaarschijnlijk chemische wapens gebruikt. De toegangswegen tot de Oostvaardersplassen in Flevoland zijn met betonblokken afgesloten. Daarmee wil Staatsbosbeheer actievoerders tegenhouden die hebben een oproep gedaan om met paardentrailers... naar het natuurgebied te komen om daar dieren weg te halen, zegt een woordvoerder van de gemeente Almere tegen Omroep Flevoland. De vervolging van de MH17-daders staat bovenaan de lijst met onderwerpen die minister Blok van Buitenlandse Zaken morgen in Moskou bespreekt met zijn Russische collega Lavrov. Er gaat benadrukken hoe belangrijk het is dat Rusland meewerkt aan de vervolging van de daders. De Marokkaanse regering ontkent dat PvdA-kamerlid Liane de Ploemen en Europarlementariër Kati Piri gisteren niet naar al Hoceima en Nador mochten reizen. Twee parlementariërs waren in Marokko om hun solidariteit te betuigen met de protestbeweging Hirak in het richtgebied. Gisteren kregen ze te horen dat ze niet naar de twee steden mochten. Langs de lijn en opsteken. Ja, zometeen dus die live-uitreiking van de World Press-fotoprijs. Eh, maar eerst, ja, gisteravond was die knotsgekke Champions League-avond. Maar vanavond is het ook wel redelijk gek in de Europa League, of niet, Arman? Ja, uh, Marseille, het is... In deze week, zelfs in deze week, echt de spectaculairste wedstrijd die ik gezien heb. Want Marseille nu 4-2 gemaakt. En met die stand zou Marseille weer doorgaan naar de halve finale. Net op het moment dat Leipzig terugkomt tot 3-2. Wat voor de Duitsers genoeg zou zijn. Is het alweer Raak aan de andere kant. Vier minuten later... Mooiste doelpunt van de avond. Zonder enige twijfel van Dimitri Payet. Die scoorde al eerder toen. Ook al heel mooi trouwens. Toen werd hij afgekeurd terecht door Kuipers. Wegens een eerdere overtreding. Maar hier ja, kan Kuipers helemaal niks van zeggen. Een prachtige solo met een schitterende schadering van Payet liep hij het 16 gebied in. En met buitenkant rechts, met zoveel gevoel... in zijn mindere been ook nog eens... schoot hij de bal in de kruising. Dat was de 4-2 voor Marseille. Maar het duurt nog zo lang. 22 minuten. En het verschuift ongeveer elke minuut. Dus nog steeds kan daar in Marseille van alles gebeuren. Op de andere velden is het iets rustiger. Maar het mooie is, overal zit nog spanning. Er is nog... Niks beslist. Salzburg-Latio is 1-1. Daar heeft Salzburg twee goals nodig. Nou, Dat lijkt misschien onmogelijk, maar in deze week is helemaal niets onmogelijk. Het kan echt nog bij alle wedstrijden, alle kanten op. En dus gaan we een mooie slotfase moeten. Goed, gaan wij naar uh, Reinouds, uh, Reinoud Meijer in Amsterdam. Want uh, het zou zover moeten zijn dat bekend wordt wie uh, de World Press 2017 heeft gewonnen. Um, ik hoor mezelf heel erg terug trouwens, maar dat kan omdat ik via jou weer terugkom naar Reinoud. Is er al meer duidelijkheid of niet? Ja, zeker. Ongeveer uh, tien minuten geleden heeft uh, prins Constantijn, hij is sinds 2008 uh, beschermheer van de World Press Photo, de prijs uitgereikt. Um, nou, zal ik meteen maar vertellen wie dat geworden is? Ja. Doe maar. Ja. Doe maar. Dat is geworden Ronaldo, nou ik moet er volgens mij zeggen, Ronaldo Chemiet uit Venezuela. Bijzonder. Ja, hij heeft dus gewonnen met zijn uh, foto van een rennende, brandende man tijdens demonstraties tegen president Maduro in Caracas, de hoofdstad van uh, Venezuela. Nou, um, zoals ik al zei, prins Constantijn die stond hier op het podium om die grote, prestigieuze prijs uit te reiken. En dat uh, klonk een kwartiertje geleden zo. De heeft een lange tijd deliberating in om de beslissing op dit on te award. They said they were looking for impact, honesty, and empathy for the subject in a visually compelling photo. This year's photo has all those qualities. The winner of the World Press Photo of the Year is. De jury die zocht dus uh, vooral impact, eerlijkheid en uh, empathie voor het uh, onderwerp, zoals we de prins uh, hoorden zeggen. En uh, ja, eigenlijk zat alles daar gewoon in. En ik moet zeggen, hij staat hier ook nog groot op een scherm geprojecteerd. Het is een hele indringende foto hoor. Hij staat gewoon letterlijk in, uh, in vuur en vlam. Dus hij spat het scherm af. Ja, ja zeker. Dankjewel Reinhard. Het was ook onze... Uh nou ja, favoriet uh, toch van de show? Nou, het was er wel over. Jij ook. Het, het is ja, wel de het meest, het meest spectaculaire. Is, het, is, het, is, het, is, het is een foto met een hele hoge bouwfactor. Dus je denkt wel, pats, je ziet hem en het, het doet iets met je. En dat, uh, ja, dat is echt uh, pure nieuwsfotografie op, de, op het hoogste niveau. De beste man heeft het overleefd, hè, de, voor de duidelijkheid. Hij heeft een zware brandwonder, maar uh, leeft nog, 28 ja. jaar. Uh, en hij staat echt gewoon, nou ja, als je hem inmiddels niet gezien hebt, kijk even op de webcam, daar wordt hij nu vastgetoond. Ja, ik zie het al. Npo radio 1nl uh, of even op Twitter. Je komt er vanzelf achter, maar het is echt ja, in lichte laaien, dus enorme vlammen komen wat ook. Wat een er, mooie detail terug. was, is dat, dat, dat op de muur nog het woordje pas uh, met een pistool ge, ge, ge, geverfd staat. Oh, of ja, ja, ja. ja, dat zie je. Ja, dat heb ik Dat had ik al. Uh, dat heb ik niet zelf bedacht, hoor. Dat heb ik aan de jury, jurylid die zei dat uh, die had het op een filmpje gezet. Ja, dat is, nog een, dat is nog een mooier element om die foto wat die foto nog sterker maakt, want pas. Is uh, vrede. vrede. Precies. Ja. Aan mij viel, mij viel dan weer op dat armbandje wat hij om zijn rechterhand heeft. Dat, gek, dat komt ja? bij mij dan weer. Uh... <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, bizar. Hè? En ik twijfel dan want je ziet, die linkerarm van hem, zie je daar nou al stukken zeg maar, dat hij al gedeeltelijk een beetje verbrand is? Of zit er nou iets anders uh, op zijn arm? Ja, ja. zie je dat wat ik kunnen, bedoel? Ja. Dat zou kunnen. Nou ja, het ziet er in ieder geval uit dat je denkt, die gaat het nooit meer redden. Maar, hij is maar het dus goed, het is overleefd. in ieder geval wel een bijzondere. Ja, weer een, toch weer een, een keuze voor een harde nieuwsfoto. Net als vorig jaar, de, die ambassadeur die ter uh, plekke werd neergeschoten bij een, bij, een, bij een tentoonstelling, is dit weer een, een keuze voor een harde nieuwsfoto. En dat is wel. Uh, ja, toch wel bijzonder. Juist waar de zilveren camera kiest voor een stroming, juist voor het meer documentaire beeld. Ja. gaat de world press voor het harde nieuws. En dat is wel bijzonder. Hoe voelt het eigenlijk voor een fotograaf uh, als je ja zo'n zo foto maakt, dus van iemand... Hè, deze ja. beste man, die José... Die, die loopt in ieder geval nog de rest van zijn leven... met, met een ja. uh, verminkte huid rond. En dat jij daar dan een prijs voor krijgt. Ja, dat, is heel, dat is heel arbitrair. Is. Dat is heel lastig. Kijk, ik, heb, ik, ik, ik mag het niet op mezelf tekenen, Maar toen ik zelf de zilveren camera wil met Car status. En ik stond daar met, met, met die zilveren camera voor die foto. Ja, dat, dat, dat is heel, heel tegenstrijdig. Want je wint eigenlijk de hoogste, hoogste prijs uit de fotografie. In zijn geval als World Press foto's. Nog een stukje hoger. Ja, ja, dan moet je je toch een soort van nederig opstellen. Maar ja, aan de andere kant. Hij zal ook zeggen. Ik heb op dat moment mijn plicht gedaan. Ik was daar fotograaf. Ik moest daar een verslag doen van wat er gebeurde. Ja. En ik heb dat op de integere manier gedaan. En uh, ja. Dit gebeurt er van mijn lens. Ik heb het geregistreerd. Ik heb er niets aan gemanipuleerd. Dat is gewoon echt puur wat er gebeurd was. Ja, maar en ik ben dat wel dit... benieuwd wat deze man er zelf van vindt. Hè? Dus niet de fotograaf. Maar de, ja, die, die, die dat, dat, dat is altijd uh, lastig. Uh, dat, dat, <laughs> ik zou het niet weten. Maar in dit geval heeft hij nog een masker op. Ja, dat is waar. Ja, bedoel, ja, dat, ja, dat, dat is niet dus als ik hem op straat tegenkom dan denk ik, hey, dat ik denk, hé, dat, dat is, die is die jongen die in de foto staat. Nou ja, zijn ja. Hele naam staat er wel bij, dus dat, dat is waar. Uh, maar goed, dat ja. betekent misschien, dat ik weet niet of je daar nog mee akkoord moet gaan of zo voordat je meegaat nee, in zo'n... Ik, uh, ik, ik, ik denk niet dat de fotograaf heeft gevraagd, mag ik die foto insturen, mag ik die, <laughs> zij bezwaar tegen als ik die foto instuur? Ja. Terwijl ja. die in de fik staat. Hè? Terwijl dat, ik, die in de fik staat. Kun je daar bezwaar tegen maken eigenlijk? Ja, je ziet gekke vraag hoor, maar... Ik heb geen idee, dat zou zomaar kunnen, ik bedoel, maar ik heb niet... Het is gewoon nieuws, weet je wel. Het is ja. het, het nieuws in, in dat land, zeker. Die, die, die, die protesten tegen Maduro was gewoon zo, het, het, heel groot nieuws. Dat, in Venezuela. Moet dat moet gewoon gebracht worden. Ja. Waar? Ja. Er zijn nog Nederlanders genomineerd ook, hè? Ja. Uh, is dat uh, uh, bijzonder? Ja, zeker. Ik denk dat je, als je in zo'n veld met zoveel internationale toppers uh, erin slaagt om een nominatie te verkrijgen, is het heel bijzonder. Er zit een vrouw bij, hè? En een vrouw bij, Carla Kogelman, die uh, een hele indringende reportage heeft gemaakt. Een hele empathische reportage over twee, uh, twee zusjes. Waar ze al sinds 2012 mee bezig is. En omdat je daar natuurlijk ook zo lang mee bezig bent. en je een band opbouwt met je onderwerp. kun je ook dingen maken. die je als vluchtige fotograaf niet kan maken. Ja, nee, Kijk, ja. ik, ik ben meestal van: nou, ik kom ergens binnen. Ik, ik schat de situatie in. ik moet een portret maken. of een reportage. en ik ben binnen een middag. of binnen een uurtje of een kwartiertje weer weg. En dit zijn elf fotografen. bijna allemaal wereldpressfoto pressfoto. Die, die investeren lange tijd. in een project. En dat kun je echt zien aan, aan hele mooie reportages. die waar fotografen echt een, een maand mee bezig zijn geweest. Ja, zo is niet te liggen. Genomineerd, mensen heeft gewonnen ook. Oh, dat is helemaal mooi. In, in die uh, categorie Kadir van Lohuizen. Yeah. Categorie Environment. Uh, wat is dat? Dat is, gaat over, ja, over het environment, omgeving, het klimaat in de wereld. Hij heeft een reportage gemaakt over afvalverwerking in, in de hele wereld. Hij heeft diverse steden bezocht, van, van New York tot gewoon Amsterdam. Vuilnismannen die op de grachten vuilniszakken in de, in, de, in de auto gooien. Ja, ja. En ja, ook weer een situatie waar hij heel lang aan heeft gewerkt. En dat, dat vertaalt zich dan toch terug in een reportage die, die bij World Press en bij Silver Camera in de prijzen valt. Ja, zeker. Want uh, ook hij is er eerste geworden, begrijp ik. Oh, dat is helemaal. Wat, wat, wat win je eigenlijk als je? Nou, je wint een bij World Press win je een een, een beeldje volgens mij of een, of een medaille of zo en ja, je wint even genoemd en bij de zilveren camera? Maar je hebt die, ja, ja, die zilveren de zilveren de, camera heb je, de zilveren camera. Ja, hè? heel vaak zeggen mensen bij de zilveren camera, je hebt de zilveren camera heeft een heleboel categorieën. Dus als je een categorie wint zoals ik, ik won dit jaar eerste prijs sport, dan krijg ik gewoon een, een, een kartonnen plak, plakketje... waarop staat Pras eh, eerste prijs sportwinnaar. Je bent pas echt de winnaar van de zilveren camera als je dat je van al die categorieën dat je daar dan uit wordt gekozen als de zilveren camera. Ja, ja. Dan krijg je dat. Uh, dat, ja, dat verroeste candy, Ja, het is eigenlijk een hele lelijk ding wat je hebt, maar het is natuurlijk dus <lacht> zo symbolisch. Uh, er zijn, er zijn zoveel fotografen in Nederland hebben dat ding, ik weet niet dat ik hem had gewonnen die avond. Nou, hij, heeft, hij heeft tussen mij en mijn vrouw in het bed gestaan, hij heeft op het nachtkastje gestaan, hij heeft overal gestaan. Ja, zo zal het bij al die andere fotografen ook zijn geweest. Ja. En waar, staat, waar staat hij uiteindelijk na een jaar? Na een jaar moet hij weer een kistje terug naar de volgende. Oh, dus, maar het is iets heel precisieus. En ik kan me zo voorstellen, zeker als je genomineerd bent voor de World Press foto. En, want het is voor het eerst dat de World Press foto met nominaties werkt. Normaal gesproken is er al in januari wordt of, of februari wordt al bekend wie de World Press foto is. En dan duurt het ongeveer twee maanden voordat die de toonstelling. En dat hebben ze nu proberen die spanning te verhogen door die nominatie weer in. Ja, daar ben je natuurlijk gewoon. Daar kan je volgens mij niet van slapen. Dat, als je voor World Press genomineerd bent en je zit daar. En waarschijnlijk wist die jongen dat op een gegeven moment wel. Maar misschien wist hij het ook wel niet. En hoorde hij het net voor het eerst, die uh, Bertho Schmeding, ja, dan, dan, ben je dan, blij. dan ga je wel helemaal uit je dak. Ja. Ja, van al die foto's die jij, die jij voorbij hebt zien komen in je hele uh, carrière ook. Is er een foto bij waarvan je hebt gedacht van ik wou dat ik die gemaakt had? <laughs> ja, dat, dat, dat, er zijn zoveel, zoveel, ja, dat heb ik nu even niet paraat. Kijk, World ja. Press foto is zo, er uh, dat, dat, dat worden zoveel mooie foto's gemaakt. En uh, er zijn zoveel legendarische foto's gemaakt. Maar om nou te zeggen van, kijk, ik had, vol, ja. ik had best graag die foto willen maken van, uh, van Kai Vaffenbach vorig jaar. Van, van Jusser. Bolt die uh, zo lachend over de finish komt uh, meegetrokken, en wel ja, dat, dat, dat was ook een wereldfoto. Dus, uh, maar ja, als je geniet meer van de foto's die je wel maakt. Je hebt niet. Een... Nee, maar ik, ik, ik, geniet ik, van, ik, ik geniet. Ik geniet überhaupt van het kijken naar foto's. Ik bedoel, als ik zo'n zo website van de van World Press wil, dan denk ik van shit, dat is echt wel heel hoog niveau, weet je wel. Ja. En dan denk je van, ja, waarom ga jij dan niet eens een keertje een maand lang naar Venezuela of zo? Maar ja, dan denk ik van ja, ik heb hier. Uh, <laughs> ik moet hier fijn wat Ajax fotograferen. Ja. En uh, ja, ja, het is een heel ander, Het is een heel andere wereld. Dit zijn ook vaak fotogra fotografen die voor hele grote persbureaus werken. Die worden daar dan uitgezonden. Of dat zijn correspondenten die zitten daar al heel lang. Dus die kennen daar ook de het gebied. En er zijn ook fotografen die worden door de New York Times een maand lang naar Venezuela of naar uh, vorig jaar was er een fotograaf die heeft uh, de drugsoorlog van Duterte heeft, die, heeft die gefotografeerd, maar die zit dan een maand lang wordt die door de New York Times daar naartoe gestuurd. Dat is gewoon een totaal andere fotografie dan wij in Nederland doen. Mm -hmm. En je mm. ziet het wel, geef zo'n Kadir van Lohuizen die dan inderdaad meer uh, independent is. Ja, die gaat dan waarschijnlijk wel een opdracht maakt die zo'n reportage over afvalverwerking in de hele wereld. Ja, dan maak je toch wel een heel bijzondere serie. Ja. Kijk, en ik ben er voor zelf, voor Terre en ik ook een. een Kort, een week lang in, uh, in Rio geweest, maar ja, dan, dan, dan, dan, dan kom je toch niet echt tot, tot, tot in de kern, omdat je daar bent maar, maar een week. Dus als je daar langer bent, dan kun je meer investeren in contacten, dan maak je mooiere foto's. Ja, welke foto ga je morgen maken? Morgen, uh, morgen ga ik wat ga ik morgen doen? Ik moet morgen apen fotograferen die Ach. voor dierproeven worden gebruikt. Oh, en oh. daarvoor ga ik een foto maken van de baron Paul van Gorkum van Basje en Adriaan. Dus, uh, nou, dat is, <laughs> dat is wel, <laughs> dat wel een once in a lifetime. <laughs> dat is de dag van Pim Bras morgen en dan zondag de PSV Ajax. Kijk aan. <laughs> het kan je Dankjewel voor je mooie Kijk verhalen. Ja. Gaan we eens even kijken bij het voetbal nog een minuut of tien te spelen in de Europa League. En spannen bijvoorbeeld bij Olympiek Marseille tegen Leipzig. Arman Afsaromloep. Ja, daar doen ze het nu even wat rustiger aan. Staat het nog steeds 4-2. Marseille met die stand door, maar het wordt echt met de minuut gekker. En je denkt misschien dat ik overdrijf, maar dat is echt niet zo. Want Salzburg-Lazio. De laatste bijdrage stond het 1-1. Toen zei ik nog, nou, dit lijkt onmogelijk voor Salzburg. Twee goals maken tegen een Italiaanse ploeg. Vijf minuten later stond het 4-1 voor Salzburg. Drie goals in vijf minuten. Je, je, je weet niet wat je ziet. Het kan ook helemaal niet, maar ze doen het wel, die Oostenrijkers. Het lijkt wel alsof ze vleugels hebben gekregen. Misschien is dat een hele slechte woordgrap, maar ik maak hem gewoon. En ze staan nu 4-1 voor, dat is genoeg voor de Oostenrijkers. Voor het eerst in de geschiedenis naar de halve finale van de Europa League te gaan. Haidara met de 2-1 in de 72e minuut. Wang met de 3-1 in de 74 ste minuut. En Stefan Leijner met de 4-1 in de 76e minuut. Alles vliegt erin. En Lazio Roma dat op roze leek na die goal van Immobile. De 0-1. Nu op de rand van uitschakeling. Ze hebben een goal nodig om verlenging af te dwingen. Want in Rome werd het ook al zo'n spektakelstuk. Toen won Lazio met 4-2. Maar nu staat ze achter in Oostenrijk met 4-1 tegen Salzburg. Net als bij... AZPSV dit weekend drie goals in vijf minuten. Nu dus van Red Bull Salzburg-Arsenal. Lijkt inmiddels de halve finale wel te hebben gehaald. Ze stonden 2-0 achter, zaten in de problemen. Maar Danny Welberg maakt daar net de 2-1. En dat betekent dat CSKA Moskou in de resterende 10 minuten nog twee doelpunten moet maken. Het ziet er dus goed uit voor Arsenal, ook voor Atletico Madrid, dat het wel moeilijk heeft met Sporting. Ze staan 1-0 achter. Maar Sporting heeft nog een doelpunt nodig. Dan komt er een verlenging. Maar vooralsnog komt Atletico niet echt meer in de problemen. Maar in deze gekke week kan er in 10 minuten tijd, dat hebben we eerder op de avond al gezien, nog heel veel gebeuren. Even op een rijtje de vier ploegen die door lijken te gaan op dit moment naar de finale. Dat zijn Arsenal, Olympique Marseille, Red Bull Salzburg en Atletico Madrid. Just wanna get nasty. Hey! En dan kan PSV voor de 24e keer landskampioen van Nederland worden. Zondag moet het gebeuren thuis tegen Ajax. We blikken elke avond vooruit op, een, uh, ja, of op de kampioenswedstrijd. Wacht even. Eindhoven. Was en wij. PSV is de beste voetbalclub van Nederland. De van ons en PSV is kampioen van Nederland. Ja. Feest. PSV is landskampioen. Wat een feest hier in Eindhoven. Ja, en we gaan dat doen door terug te blikken op eerdere kampioenswedstrijden van PSV. Vandaag gaan we terug naar de laatste speeldag van het seizoen 2002-2003. PSV gaat op bezoek bij FC Groningen. Heeft dan één punt genoeg voor de 17e landstitel in de geschiedenis. Het toeval wil dat Groningen ook één puntje nodig heeft... Uh, maar dan om in de eredivisie te blijven. Nee, het wordt geen zonde remise, zeiden de coaches Guus Hiddink en Ron Jans vooraf. Nou, dus wel. Even, in de eerste minuten leek het erop toen beide ploegen een keer serieus op doel schoten... dat het toch nog een wedstrijd zou worden. Maar dat was schijn, dat was bedrog. Van Egmond fluit dan af... En het kampioenschap voor PSV is een feit. En door deze 0-0 is ook Groningen in veiligheid. Ja, André Ooyen werd kampioen met PSV. Dag André, goedenavond. Goedenavond. En Martin Drent bleef zo in de, in, met Groningen in de eredivisie. Martin, ook goedenavond. Ja, goedenavond. André, ik heb nog even de statistieken erbij gepakt. Foutloze wedstrijd. <laughs> ja, zeker. En ik werd ook al volgens mij uh, 60 tot 70ste minuut ging eruit. <laughs> ik, was de, ik was de dag ervoor, was ik, uh, ik vader geworden. En ik, uh, ik kon na 60 minuten, ook al was het een wedstrijd dat, uh, dat niet veel inhield. ik was gewoon kapot. Ja, ja ik, ik kan me er iets bij voorstellen. Wat, ja. wat, wat kun je nog herinneren van het duel? Of weet je alles nog? Ja, ja niet alles, maar ik weet wel nog veel inderdaad. Ja. Kijk, als je naar zo'n wedstrijd toe gaat en Groningen uit is normaal gesproken, is dat gewoon altijd een moeilijke wedstrijd. En dan weet je, als je daar een punt genoeg hebt, dan, je bent kampioen en Groningen hebt een punt genoeg om niet te degraderen. Ja, en dan gaat dat ook wel eens door je gedachten heen natuurlijk. Van, nou ja, Als het gelijk blijft, dan is het voor alle partijen goed. Ja, juist dus zo, hè, die dacht van nou, ik wil wel naar huis, want ik ben vader. Maar Martin, jij wilde graag het veld in. Uh, maar dat ging niet zo rap. Nee, dat, dat was heel apart, want ik liep eerst warm. En uh, op een gegeven moment riep uh, de trainer me. En uh, ja, toen moest ik, geloof ik, na ongeveer 15 à 20 minuten wachten... Voordat ik, uh, voordat ik in kon vallen. En, uh, ja, bal ging ik, geloof dat ik geloof dat Mark van Bommel ja. uiteindelijk de bal uitschoot. En uh, ik erin rim mocht. Zij, zij bedankt, Mark. <laughs> ja, daar was ik wel blij mee. Aan de andere kant, uh, ik denk ook wel dat het een van de meest krankzinnige wedstrijden is die, die ik ooit heb meegemaakt. Ja, maar en, beschrijf eens dan. Wat, wat, wat maakte het zo krankzinnig? Nou, ik, ik vond het in het begin uh, heel erg link. Want ik geloof dat Kesman die kon uh, topscorer van Nederland worden. Of topscorer van ja. Europa. Ja. En uh, dat zag je in de beginfase ook wel. En die, die was heel gretig. En uh, ik denk als we dan op dat moment ook met 1-0 achter waren gekomen. Dan, dan ja, was de score ook wel naar 4-5-0 gegaan. Want... Hij schoot dat tegen de paal ook? Ja, ja. En, en het verschil tussen PSV en Groningen was gewoon ongelooflijk groot. Uh, alleen deze wedstrijd. Uh, ja, je bent topsporter. En op een gegeven moment dan, dan voel je ook wel aan. Van ja, met, met, een, met een punt tegen PSV blijven wij in de Eredivisie. En PSV dacht van ja, uh, waarom zullen wij gekke dingen doen? En uh, ja, uiteindelijk werd het gewoon een belachelijke wedstrijd. Maar werden er ook uh, misschien wel vooraf al een beetje grapjes gemaakt link tussen de spelers van Groningen en PSV? Nee, we waren heel nerveus omdat we niet wisten wat, uh, wat we konden verwachten. Ja. Ja. Ja, en uh, ja, wij waren voornamelijk uh, ook bang voor Kerstman. Dat hij dat denkt van nou, ik, ik, ik wil er nog drie, vier, vijf bij schieten. En, um, ja, ja, hoe lang, onze opdracht was van hou het zo lang mogelijk op 0-0. Maar André, en, André wat uh, zeg jij, wij ook, zei je dat? Ja, tuurlijk. Op dat moment weet je toch ook van, uh, wij wisten precies, precies wat je zegt. Wij wisten ook van dat Kerstman die wilde natuurlijk graag uh, Europese topscorer worden. Dus die had natuurlijk ook zoiets van... Uh, ja, dan maar, uh, laat dan geen 0-0 worden. Laat het lekker 3-3 worden. Dan word ik ook nog topscorer, zeg maar. Ja, maar er is op een gegeven ogenblik in het veld... is er toch uh, een, een signaal geweest. De, want het balletje werd alleen maar heen en weer getikt. Dus er moet ergens iemand een beslissing genomen hebben... of langs de kant, of er moet een signaal zijn geweest... van nu gaan we het zo doen. Nee, wat dat is, naar mijn inzien is dat bij allebei niet geweest. Er is geen signaal geweest. Alleen op een gegeven moment, wat, wat, wat Martin zegt... hebt. je op een gegeven moment ben je gewoon, uh, je voelt gewoon zelf van, hé, hey, wacht even, met 0-0 en wij zijn kampioen. Ja, wij zijn niet met het, met het degraderen van Groningen op dat moment bezig en nu niet met ons kampioenschap. Dus wij zijn dus zoiets van, ja weet je, 0-0, ik vind het prima, wij zijn kampioen met 0-0 en uh, die schaal gaat omhoog. En, en dat is waar je mee bezig bent en dat was Groningen natuurlijk ook op dat moment. En dat, ja, daar worden echt geen afspraken over gemaakt, dat zijn dingen, dat loopt dan gewoon vanzelf. Ja. Wat uh, zijn herinneringen, André, nog van het uh, kampioensfeest zelf? Uh, nou, dat ik, eigenlijk had ik mijn, uh, mijn vrouw beloofd om, uh, om eigenlijk voordat wij met, uh, met de platte kar uh, de stad de, de, de doorgingen, dat ik eigenlijk nog even naar huis zou komen. Ja? Maar uiteindelijk uh, kwam ik thuis en toen uh, werd net de krant bezorgd voor mijn zut. Maar voor ons was, voor ons was, het, was het apart, want Groningen-Eindhoven is natuurlijk wel een behoorlijke afstand rijden. En uh, uh, wij konden eigenlijk niet meer uh, met de bus terug, want dan uh, zouden we eigenlijk geen rondrit meer kunnen krijgen. Nou ja, met alle respect, het, het kampioenschap bij PSV, dat draait om één ding en dat is om de rondrit door Eindhoven heen. Die is zo spectaculair, bizar mooi, dat is echt ongekend. En dat is wat, ja, daar, daar voetbal je het hele jaar voor. Ja. En uh, uh, uiteindelijk had Harry van Rij uh, destijds kunnen regelen dat we uiteindelijk vanuit Groningen met het vliegtuig terugkonden. Dus we zijn vanuit Groningen zijn wij teruggevlogen. Ja, dat is natuurlijk bizar, ja. zeg maar. Dat, is, dat, is, dat op het moment dat je dan kampioen bent daar en in, in, uh, ja vlieg je met de vliegtuig naar Eindhoven om nog een uh, rondrit te kunnen doen. Ja, dat is ja. natuurlijk mega mooi. Ja. Het leven van een ster. Zo is het. Ja, zo voelt het wel op dat moment. Ja, Ja, kan me er iets bij voorstellen. Goed, hier moeten we bij houden. Laten we hopen dat er weer, tenminste voor de PSV-fans, weer zo'n mooie tocht door de stad komt. Dankjewel voor nu, André Ooyer. Succes. Ja, uh, Martin Drent ook met, met jouw club. Ongetwijfeld nog FC Groningen. Ja, jo natuurlijk. Oké, okay. dankjewel. Jo dankjewel. Doei. Dag. Doei. Kunnen wij mooi nog even naar de slotfase van de wedstrijden in de Europa League? Arman er ook nu. Ja, wat een avond toch weer zeg in de Europa League. De comeback van Red Bull Salzburg ongekend. Weer 4-1 staan ze voor. En ze moeten er nog een minuut vol zien te houden in de extra tijd tegen Lazio Roma. Rome, de stad door alle emoties heen deze week. AS Roma, wint van Barcelona, gaat naar de halve finale van de Champions League. En Lazio zo dicht bij de halve finale van de Europa League. Maar ze gaan het niet halen, want het geloof is weg lijkt het bij de ploeg. Van Stefan de Vrij die nu in de slotseconde als spits ook voorin staat. Ze mogen nog één keertje aanvallen, maar de bal wordt weggekopt bij Salzburg. En dan lijkt het dus Oostenrijk te worden. Dat kan feestvieren. Dit weekend trouwens de derby in Rome tussen AS Roma en Lazio Salzburg dus op weg naar de finale. De andere wedstrijden zijn nog niet afgelopen. Ik kan in elk geval concluderen dat Arsenal het gaat halen. Die gaan door naar CSK Moskou. Sporting Portugal, Atletico Madrid is 1-0 voor Sporting. Atletico in pole position en Marseille lijkt te redden... tegen Razenbalsport Leipzig. Dat is de stand van zaken op dit moment. Dankjewel, Amon Aseroglu. Wij gaan het hierbij houden voor vanavond. Morgenavond is er uh, natuurlijk een nieuwsforum in langs en omstreken. Uh, ik zie nog geen namen trouwens. En ook voetbal. Ja, Hier is AZ. Uh, Ja, on meer. On onder meer. En nog veel meer. Gewoon ja. morgenavond luisteren. Eerst uh, na even naar Diederik, voor we echt gaan afsluiten. Ja, Vandaag werd er nog aardig wat nagepraat over Gianluigi Buffon... de keeper van Juventus, die gisteravond rood kreeg tegen Real Madrid... omdat hij zijn woede afreageerde op de scheidsrechter. Vandaag werd duidelijk wat Buffon nou precies heeft gezegd. Liplezers hebben daarna gekeken... en Buffon zou tegen de scheidsrechter gezegd hebben... Chieto Pazzo, vergogna, non hai cuore, hai un bidone della spazzatura. Kiezo Pazzo, incredibile, incredibile, sei un Mongolo. Het laten vertalen en het betekent dus letterlijk een scheidsrechter moet de wedstrijd ook kunnen aanvoelen en in dit geval vraag ik me af of de aard van het contact dermate ernstig was dat een zware sanctie als een strafschop gerechtvaardigd is maar ik besef daardegen dat het eindoordeel daarover te allen tijden bij de arbitrage ligt dus ja, in de hitte van het moment heeft hij dat geroepen en uh, in die zin is die rode kaart ook wel weer te begrijpen. Goed, houd je het het oog? Ja, met uh, Mieke van der Weij. Graag uh, tot morgen het nieuwsforum, half negen op deze zender. Of tot later.